Ja, James Cook hier op uh, de première van uh, Grease uh, The Musical. Wat vind je ervan? Ja, fantastisch. Hè? Ik ben er om mijn uh, man te supporteren. Ik dacht dat ik mijn ogen niet van hem ging kunnen afhouden. Maar uh, er gebeurt zoveel. Het is prachtig om te zien. En ik betrap hem soms op... Dat ik, dat ik helemaal op ga in het verhaal. Dus ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heel leuk. Het enthousiasme, je wil mee op die scène gaan staan. En dat is wat het meestal moet zijn. Hè? Als je naar iets kijkt, zowel op televisie als op een scène, moet je zin hebben om daar mee in te staan. Of om mee in die studio te zitten als het dan over televisie gaat. En dat gebeurt hier ook. Bekijk je dit nu door de ogen van een BV die dan naar BV's kijkt? Of door de ogen van een producent? Ik denk door de ogen van een musical-liefhebber, zoals de meeste mensen die er vanavond zijn. Dat is ook waarom dat ik blijf komen en heel veel dingen wil zien, omdat ik gewoon heel erg hou van dit genre. Ja, met James the Musical natuurlijk. Heb je dat ook eigenlijk op Play 4 getoond en in een breder publiek? Want dat hadden we niet meteen, hè? het Vlaamse publiek en musical. En dat was ook eigenlijk een moeilijke. Hè? Ik herinner me nog heel goed toen ik de zender ging overtuigen om James Musical te maken, dat ze heel erg bang waren van het woordje musical. Dan ben ik ben heel blij dat we een jaar later toch het tegendeel hebben bewezen en dat we ook zulke dingen mogen brengen op een platform zoals televisie. En Backstage Productions uh, gaan jullie nu ook de musicaltour op? Uh, Annie hebben jullie uh, geboekt uh, voor uh, begin volgend jaar? Ja, inderdaad. We, we hebben al enkele musicals achter de kiezen. Hè. Backstage is een uh, visionering van uh, zowel uh, de comediecompagnie als uitgezonden theater. En met uitgezonden theater hebben we toch wel Pipi langkous gebracht. We hebben we hebben al alle dingen gebracht. Dus uh, musical in ons niet vreemd. Het is ongeveer 16 jaar dat we dat nu aan het doen zijn aan het produceren. En ik zeg het, ik ben een musical liefhebber. Dus het zou gek zijn, moest Annie onze eerste musical zijn, dat is zeker niet zo. Sorry, uh, correctie dus. Uh, maar het is wel een klassieker die je, die je binnenhaalt. Ja. Ja, eh, zeker en vast, omdat wij nogal voor het brede publiek willen gaan. Dat doen we wel altijd met backstage. En ja, ik denk dat Annie echt de ideale gelegenheid is om eens met de hele familie te komen kijken. Ik heb dat graag, ik herinner mij, als ik een kind was, waar mijn mama mij overal mee naartoe bracht. En als ik zie wat er gebeurt bij een Pocahontas, bij een Aladdin, bij een Pippi Lankhaus, ja, dat is waar wij voor gaan. Hè. Dat is voor die families te bereiken en ook hen een leuke avond te bezorgen. Is nu een moeilijke macht om te bereiken? Want natuurlijk Studio 100 is een zeer dominante speler hier in Vlaanderen, ook op musical vlak. Zeker, maar je moet je plaats kennen. Hè? Studio 100 uh, heeft uh, jarenlang daarin geïnvesteerd. Die middelen hebben wij niet. Wij hebben de middelen die we hebben en daarom staan wij ook in het uh, elkelijk theater en niet in een puurs, bijvoorbeeld met bewegende tribunes. Maar dat is al niet te minder, beloof ik, dat wij er een even groot feest van zullen maken. Als ik me niet vergis, is er wel degelijke samenwerking, want jullie repeteren ook uh, in de studioruimtes van wat, Studio 100? Ja, wij zitten daar met de Tit producties en Dead producties is een televisiehuis. Daarom kennen we natuurlijk Studio 100 goed. Hè. Ik, ik loop daar al heel lang rond en eh, ik vind het een fantastisch bedrijf. Ik heb er zelf ook al op de scène mogen staan in producties van hun. Dus ja, als we dan zulke studios zoeken, dan, eh, dan weten we onze weg daar, daar te vinden. Maar wij repeteren ook in puurs in onze eigen repetitieruimte. Maar ja, als je zeven producties brengt, zoals dit jaar, dan gebeurt wel eens dat het overlapt, de repetities. En dat is nu het geval. Dus dan moeten we beginnen uitwijken. En dan lijkt ons een bevriend bedrijf zoals Studio 100 een goede keuze. En speelt de vriendschap tussen jou en Gert Verul staan ook mee in de keuze? Nee, er zijn heel veel productiehuizen die de weg vinden naar Studio 100 omdat zij de capaciteit hebben en omdat zij de middelen hebben. Logistiek is dat een fantastische locatie om, om, ja, om, om zowel te repeteren als, als gewoon te zijn. Het is een creatief huis en dat, dat inspireert altijd zowel acteurs als makers. Oké, okay, dankjewel voor het interview, James Cook. Dat is heel graag gedaan.